In Rommeldam is het vuilnisprobleem dankzij de slijtmijten dus opgelost. Terwijl wij het afval van onze welvaart moeten dumpen in lage loonlanden. Dat brengt ons vanzelf op de waardering. In het nu volgende verhaal uitgedrukt als waardering. Nelly Vrijda vertelt de waardering. Het was een donkere winterdag. De wolken hingen laag en een vochtige wind die uit de richting van de zee kwam... klaagde droevig om de oude torens van Bommelstein. Toen de bediende Joost in de loop van de middag naar buiten trad... om een prullenmandje in het vuilnisvat te ledigen... passeerde juist Tom Poes. Het is betreurenswaardig. Dit weer is vreugdeloos. Huilen met de lamp aan, als ik zo vrij mag wezen. Heb je zorgen, Joost? Niet zozeer voor mijn eigen persoon, jonge heer. Het is heer Olivier, die zit maar wat voor de hart te suffen en is erg knorrig met uw welnemen. Hij kan u eenmaal niet tegen de donkere maanden. U begrijpt dat het in mijn positie het uiterste vergt wanneer het werk en de maaltijden niet op de juiste prijs worden gesteld. Kunt u niet wat verzinnen om hem op andere gedachten te brengen? Hmm. Wanneer heer Olivier zich maar eens ging vertreden in de natuur... Dan zou ik de handen vrij hebben om me een weinig te ontspannen en hij zou een betere bloedsomloop krijgen, zodat er twee vliegen in één klap geslagen werden. Met u goedvinden. Hmm, ik weet misschien wat. In de krant die hij net weggooide staat een stukje dat ook wel iets voor mij is. Ik zal eens met de heer Olly gaan praten. Dag, jonge vriend. Het is mooi van je dat je mis komt opzoeken in mijn eenzaamheid. Waarin de dagen zich aan aaneenreigen als de kralen van een vermond snoer. Oh, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, is hm? dit niet iets voor u? Hm? Ik las u toevallig een artikel in... Oh. Ach nee, al die rellen en revoluties zijn niets voor iemand van mijn stand. Ik hou van het grote... Maar hier zit ik met mijn grote gaven en het leven trekt onbelangrijk aan mij voorbij. Ik heb het gevoel dat ik niet op de ja. juiste waarde word geschat. Dit is een artikel over birdwatching. Huh? Vogels bekijken, u weet wel. Dat is erg in. Vogeltjes kijken? Mm -hmm. Ik zit hier over het grote te praten jij komt met zoiets aan. Waar wil je eigenlijk heen? De, um, het gaat niet over gewone vogels. In de Zwarte Bergen is bij de Zevenpiek een banjervogel waargenomen. En die moet erg groot zijn. Groot? Mm -hmm. Hmm. Uh, nou ja, als ik jou daar een plezier mee doe. Uh, we kunnen morgen oh. wel eens uh, een rietje gaan maken. Goedemorgen, jonge vriend. Goedemorgen, heer Olly. U hebt een verrekijker en een fototoestel bij u, zie je? Uh, dit is de uitrusting die bij deze sport hoort. Dat ik heb mij nog eens in dat artikel van je verdiept en ik heb ontdekt dat het wel gekleed is om schade te slaan. Vooral een banjervogel. Ik wist niet dat hij echt bestond. Hij moet erg groot zijn, las ik. En als ik hem gevoelig op de plaat leg, is dat wel iets. Uh -huh. Het is nog nooit gebeurd, bedoel ik. Hier is de picknickmand met uw welnemen gevuld met een eenvoudige maaltijd voor u en de jonge heer, vogelzaad en zonnepitten voor het wild en wonderolie voor de auto. Alles wat u had voorgeschreven, als u mij wilt verschonen. Mooi, dan stel ik voor om meteen te vertrekken. Deze winterdagen zijn maar kort en ik moet goed licht hebben om te kunnen schieten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Stap in, jonge vriend. Tegen de middag bereikte de oude schicht de zevenpiek. Waar volgens een dagbladartikel een banjevogel was gezien. Nu eens kijken. We hebben nog maar een paar uren voor het donker wordt. En daarom moet er flink worden aangepakt. Als jij nu vast het tafelkleed uitspreidt en de bordjes klaarzet. Zal ik de omgeving onderzoeken. Hoe stel ik deze verrekijker bij? Uh, juist. Musten zien. Het is dat de jonge vriend dat pret in heeft. Maar voor een heer die het grote zoekt is er geen eer te behalen. Dat hele artikel is natuurlijk alleen maar sensatie. Uh, uh, ik, ik stel voor om nu een kleine verversing te gebruiken en dan... Uh... Hey, pas op! Achter u! Huh? Heer Olly bevond zich plotseling tegenover een vogel die hoog boven hem uittorende. Huh? Terwijl hij de omgeving afzocht, was het dieren met onhoorbare, schommelende passen genaderd. En nu stond het hem met een strakke blik op te nemen. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Terwijl Tom Poes naar de auto snelde om het gevraagde te halen, greep de vogel de verontruste heer aan de riem van zijn verrekijker en verhief zich met hem in de lucht. Oh, dat ziet er niet zo best uit. Het beest is te groot. En ik kan echt zo gauw geen list bedenken. Hoe kan ik hier Olly nu nog helpen? Als de riem van die verrekijker nu maar... Hij breekt! Heer Olly? Huh? Hebt u zich pijn gedaan? Oh, het is gelukkig goed afgelopen. Het beest is veel groter dan ik dacht en het had gemakkelijk verkeerd kunnen gaan. Oh, het was... Het was heel vreselijk. Heel vreselijk. Ja. Veel groter dan ik dacht. Te groot voor de heer met een zwakke gezondheid. Ik zocht naar iets groots, dat wel, maar ik heb er niet aan gedacht... dat mijn levenskracht te klein zou zijn. Ach... Er is altijd iets te weinig. Oh. Oh. Hij komt recht op ons af. Oh. Zo! onder die overhangende rots kan hij ons ja. van bovenaf niet pakken. Doe iets. Zie niet dat hij ons hier kan pikken. Staat daar niet, jonge vriend. Strooi wat zangzaad, bedoel ik. Tom Poes zag daar weinig heil in. Maar omdat hij zo gauw niks beters wist te verzinnen, roerde hij in de picknickman totdat hij een paar zakjes vond. En die wierp hij naar de naderende monstervogel. Oh. Mijn list werkt. Hij vindt het lekker. Maar het is jammer dat ik er zo weinig van heb. En ze zijn nogal klein. Het zijn zonnebloempitten. We moeten weg zien te komen voordat hij ze op heeft. De banjervogel liet zich de pitten goed smaken... en pikte met zoveel aandacht... dat hij niet merkte hoe heer Bommel en Tompoes langzaam heen slopen... en behoedzaam in de oude schicht stapten. Dat is dat. Ik weet nu dat vogels bekijken niets voor mij is, jonge vriend. Het heeft me mijn kijker, mijn fototoestel en mijn picknickband gekost. Het was anders wel een grote vogel. Ja. En u zocht toch naar iets groots? Jij wilt natuurlijk weer gelijk ja. hebben. Jij wilt natuurlijk dat ik nu zeg dat het kleine mij toch meer aantrekt. Maar dat is niet zo, al is het nu een beetje verkeerd verlopen. Ik wil er niets meer over horen, dat is alles. Jammer, want ik ben bang dat er nog niet van die banjevogels af zijn. Daar boven die bergen fladdert er weer een. En kijk. Uh. Het duikt naar beneden. Hij heeft een prooi gevonden. Help! Is er soms iemand? Ik heb een arme oude man. Help! Jullie kunnen krijgen wat je hebben wilt. Help me dan toch! Oh, goed. Dit is heel vreselijk. Een vogelwaarnemer in moeilijkheden. Net als ik daarnet. We moeten iets doen, jonge vriend. Maar wat? Ik heb nog een zakje zaad meegenomen hmm. voor alle zekerheid. Misschien houdt dit dier er evenveel van als ja. het vorige. Als ik het naar hem toe gooi, laat hij zijn ja. prooi misschien los. Oh, een mooie worp, jonge vriend. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Maar het is wel te hopen dat hij hier goed terecht is gekomen. Het is een bejaard iemand, bedoel ik. Help me even, jonge vriend, dan zetten we hem tegen deze stenen aan... ...om hem wat steun te geven. Uh, uh, uh. Het is toch mooi om, om goede daden te doen. Als ik minder moed had gehad, zou ik doorgereden zijn. Maar een heer staat altijd een zwakke terzijde in de uren des gevaars. Een zwakke? Dit is hokus pas. En dat is een uh, deugniet. niet. Deugd niet. Mm -hmm. Ik ben magister in de zwarte kunsten. Bedreven in de wetenschappen van Zazel en iot. Mm -hmm. Maar ik zal niet kwaad worden. Nee, dat zal ik niet. Jullie hebben mijn leven gered. Want de banjervogel is de enige vijand die ik niet baas kan. Daarom zal ik jullie een bewijs van mijn waardering geven. Je krijgt wat je toekomt. Kijk... Waarderingen. Geslagen van zazelstenen, opgehangen aan gedraaide kaimandarm. Jullie mogen wensen van welke waardering je de gave wilt hebben. Welke zal het zijn, meneertje? De grote of de kleine? Ik hou van het groot. Uh, u hebt vandaag anders genoeg van het groot gehad. Als ik u was, zou ik. ik begin je nou alweer? Ik heb je toch gezegd dat ik daarover niets meer horen wil? Groot is mooi en veel is lekker. Zeg mijn goede vader altijd. En daar houd ik me aan. Daarom uh, wil Een ik. Een heel de... goede keus! Groot is ja. mooi. Ja, ja. Van deze gift zult u veel plezier beleven. Hij drukte de grote schijf tegen heer Bommels middenriff. Oh. Een plezierige tinteling voerde deze door de maagstreek... terwijl het aangeraakte lichaamsdeel een zachte gloed begon uit te stralen. Zo zal het zijn. Hoe meer, hoe liever. Groot en veel. En jij, Jonske, wil je ook groot en veel? Nee. Als ik iets moet hebben, dan krijg ik liever klein en weinig. Klein is altijd minder. ...je wens naar je verstand hebt. Maar goed, ik zal mijn waarderingetje op je stempelen. Hij is nog jong. Kom, we moeten weer eens gaan. Bedankt voor uw uh, waardering. Al weet ik dan ook niet wat het is... ...het geeft een lekker warm gevoel van binnen. Wat jij, jonge vriend? Hm, ik voel niks. Klein is weinig. Maar je moet het zelf weten. Daar heeft hij gelijk in... Het was geen verstandige keuze van je, jonge vriend. Je had beter mijn voorbeeld kunnen volgen. Ten slotte komt het niet vaak voor dat je een trofenaar hebt en dat je een wens mag doen. Alleen zou ik wel eens willen weten wat we nu eigenlijk gekregen hebben. Dat zullen we gauw genoeg te weten komen. Heer Bommel reed enige tijd zwijgend voort. De avond begon te vallen, terwijl het warme gevoel in zijn maag hem eraan herinnerde dat hij honger had. Hij was dan ook blij toen er een herberg in het zicht kwam. Het is prettig dat we deze uitspanning net voor het invallen van de duisternis tegenkwamen. Hier kunnen we overnachten. En dikwijls maakt men in dit soort gelegenheden heel smakelijke schotels klaar. Reken maar, wou die zelf van een lekkere hap, dus zodoende. Nou, dat treft dan. Na alles wat ik vandaag heb meegemaakt, knort mijn maag. Die bovendien warm is door het schijfje van Hokuspas. Als u begrijpt wat ik bedoel. De herbergier keek een beetje verbaasd naar het middenrif van zijn gast... dat een matte gloed uitstraalde. Mm. Dat had een vreemde uitwerking op hem. Zeker, zeker. Ik, ik begrijp het. Uh, jammer genoeg heb ik alleen maar het inheemse gerecht horsch huh. Eenvoudig, maar voedzaam. U zult oh. niks te kort komen. Oh. En uh, de jonge heer, die, die eet zeker ook een hapje mee. Mm -hmm. Door de opening van de keukendeur... Kom men al spoedig een eigenaardige druk te waarnemen. En toen de hongerige gasten een blik naar buiten wierpen... zagen ze daar enige familieleden van de hotelier... die vaten aanvoeren. Ja, die beslommer hier doen me plezierig aan. Hier weet men wat er hier toekomt. Ja. Het wachten duurde lang... en de hartige geuren die uit de keuken naar binnen dreven... deden heer Bobbels maag knorren. Maar zijn geduld werd ruim beloond toen de waard tenslotte een omvangrijke, gevulde kuik naar binnen droeg. hors kosch, rijkelijk gekruid met knof en rode kapers. Het zal u zeker smaken, grote heer. En als u meer wilt hebben, hoeft u het maar te vragen. Er is nog genoeg in de keuken. En dit is voor u. Smakelijk eten. <lacht> Lekker, werkelijk. De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden. Veel is lekker, zei u. Veel is, veel is lekker. Maar er zijn grenzen. En smaakt het? Oh. Het was uitstekend, werkelijk. Smakelijk en voedzaam. Maar nu wil ik graag besluiten met een kopje koffie. Wat jij jongen vindt. Koffie? Wat is dat nou? Het eten soms te min voor de grote heer. De hele familie heeft zich uitgesloofd. En het beste was nog niet goed genoeg. En nu beledigt mijn gast mij door alles te laten staan. Maar dat gaat niet. Veel is lekker en de gastvrijheid in deze streek is bekend. Dat zal ik bewijzen als het nodig is. Veel is misschien wel lekker, maar weinig is voor mij genoeg. De maaltijd bekwam heer Olly slecht. Na lang tafelen had hij zich uitgeput naar zijn kamer gesleept. En daar zat hij nu in het grootste bed dat de gastvrije herberg te bieden had. Oh, ik voel me lang niet goed. Mijn innerlijk is helemaal van streek. Ach, misschien is veel toch niet altijd lekker... Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat mijn tegenstel niet tegen die hoskos bestand is. Mijn vrouw heeft het opnieuw opgewarmd. We voelen ons niet helemaal prettig, mijn familie en ik. Er was nog heel wat over en we zijn bang dat de grote heer het niet zo lekker vond. Daarom hebben we er wat meer look in gedaan en er een gebonden aloksausje aan toegevoegd. Misschien hebt u wat meer trek nu het een beetje verteerd is. U zult onze gastvrijheid toch niet kwetsen door te weigeren. Toen heer Bommel de volgende morgen wankelend en met omwalde ogen het trapje afdaalde... stond de herbergier hem met de nota op te wachten. Oef, ik voel me niet zo goed. Mijn innerlijk wordt verscheurd. Do door gevoelens bedoel ik. Ik ben bang dat de kwade dampen op de lever geslagen zijn. Het is mooi. Zoiets heeft men nog nooit oh. van onze horschkorsch gezegd. Ja, maar goed, hier is de rekening. Uh... Huh? Zoveel? De grote heer heeft daar zelf om gevraagd. De rode kapertjes en de knof groeien hier niet aan de bomen. We zijn trouwens al genoeg gekwetst door de weigering van ons kostelijk voedsel. En u kunt beter betalen. Mijn hele familie zal erop toezien dat er ruim wordt betaald om de smaad uit te wissen. Ja, ja, veen is lekker. Maar als het erop aankomt, eten ze er niet van. Die grote moesten dus zijn lesje hebben. Tampou stuurde de oude schicht voorzichtig tussen de rotsen door. En heer Bommel zat opgezwollen en lusteloos naast hem. Vreemd dat hij waard meteen wist dat u veel lekker vindt. De waardering van Hokespas schijnt goed te werken. Oh, ik, ik weet helemaal niet of ik dat wel lekker vind. Ik heb maagbezwaren, jonge vrienden, dat is helemaal geen pretje. Och, men vergeet wel eens dat een heer het huis niet altijd gemakkelijk heeft. Uh, heb je die nota gezien? Ja. Dat vele en grote is lang niet alles. Uh, Voor mij hoeft het niet... Wie kent zijn maat... Uh, en, uh... Huh? Huh? Huh? Zo. Vier klapbanden. Dat is nogal wat. Hmm. Groot is mooi en veel is lekker. Maar sinds we Hokus Pas ontmoet hebben... gaat alles wel erg in het groot... En ik weet toch niet of dat nu zo prettig is. Um, we zullen een garage moeten zoeken, heer Ollie. Oh, kun je dan niets alleen? Hm? Moet ik je dan altijd bij de hand houden? Je ziet toch dat ik me lang niet goed voel. Mijn maag brandt doordat men hem overladen heeft met hotspots. die als vuur aan mijn innerlijk vroedt. Door rust en ontspanning zou mijn tegenstel misschien weer op krachten kunnen komen. Maar jij houdt daar geen rekening mee. Ja. Ik moet in mijn toestand de bergen gaan beklimmen om een garage te zoeken. Ik ga wel alleen. Oh. In de wijde omtrek waren geen huizen te bekennen. Grillige rotspartijen staken hun toppen boven de nevels uit. En de grond was bedekt met stenen die het gaan bemoeilijkten. Het was dan ook een hele opluchting voor Tom Poes toen hij een telefoon aan een paal zag hangen. Hmm, een telefoonboek is er niet bij, maar ze zullen me bij de centrale wel kunnen helpen, denk ik. Het is tenslotte een gewoon geval van pech, dat die wel vaker zal voorkomen. Centrale kiezen, zegt u het We staan hier met een auto met pech. Kunt u me met een garage verbinden? De garage, dan kunt u duidelijk er duidelijk aan praten, is een lijn van wat is het gebeurd? Een auto met vier lekke banden. O, auto? Ja. Nou, ja? Ja, ik hoor u wel. Een autoongeluk, hè? Uh, waar is de bestuurder? Uh, die zit in de auto, maar die heeft last van brandend maagzuur. Oh, en daarom. Ik uh, laat het maar aan mij over. In deze spreek uh, okay, je Tom Poes had er niet op gerekend dat hij namens heer Bommel praatte. En dat diens ook op grote afstanden werkte. Er is een auto-ongeluk gebeurd. In de buurt van, van, van, van, van de telefoonzaal, je weet wel. Die chauffeur is met vier lekke banden en een brandende maag. Het, het is dringend. Zo, ze zijn vlug met een hulp, dat wel. Maar dit lijkt me een beetje overdreven: een ambulance en een kraamwagen. Zou dit ook iets te maken hebben met groot is mooi en veel is lekker? Ik moet er achteraan. Maar Tom Poes was nog niet vergekomen toen de beide voertuigen alweer terugkeerden. De ene vervoerde de patiënt en de andere had de oude schicht in een takel hangen. Wacht even, ik ben bang dat jullie het niet helemaal hebben begrepen. Stop even! Opzij! Wil je eronder komen? Geen tijd voor een klein ongelukje als jij. We hebben hier een groot verkeersongeval. De toestand is ernstig. Waar zijn ze heen gegaan? Ze hadden heer Olly en de oude schicht bij zich, maar waar worden die naartoe gebracht? De zaak is groot aangepakt. En ik ben bang dat de gevolgen voor heer bommel erg vervelend zullen zijn. Groot is lang niet altijd prettig. Hmm, wat nu te doen? Ja, ik zal de bandensporen volgen. De ambulance had heer Olly naar het hospitaal te kiezel gebracht. Het was slechts een eenvoudig ziekenhuis dat was ingericht op een seizoenbedrijf. Ongelukken bij het bergbeklimmen waren hier de specialiteit. Zodat de dienstdoende geneesheer de nieuwe patiënt wat onwennig gadesloeg. sloeg. Zijn u een auto-ongeluk, zuster? Er is geen fractuur, maar de vent is lelijk gezwollen. Er straalt een soort lichte... Hmm -hmm. Ja, ja, ja hij, hij, hij, hij ziet er lelijk uit. Um, is, is hij nog te helpen, denkt u? Het is een toestand van coma. Ja. Zwellingen, borrelingen. Uh -huh. Bindt de patiënt vast aan de brancard... en ja. roept de collega's ja. van onze ja. Vlucht, vlucht, vlucht. ja, ja, ja. ja. Oh, waar ben ik? O, ik voel me lang niet goed. Maagbrand, als u begrijpt wat ik bedoel. Rustig maar, u bent in goede handen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Oh, het is de hotspots. Vier gesprongen banden bedoel ik. Het is heel vreselijk. <tus> Collega's, ik heb hier een bijzonder geval, een viervoudige breuk. Ik, ik weet alleen niet waar. Als het maar geen animus biliosus is. Tom Poes had de sporen van de zieke auto met enige moeite kunnen volgen. En zodoende kreeg hij het kiezelhospitaal in het gezicht. Hier hebben ze heer Olly dus heen gebracht. Hm, dat zou niet zo erg zijn als hij de waardering van Hokus Pas niet had. Ik ben bang dat hij nu ook weer flink zal worden aangepakt. Groot en veel. En dat zou erg naar kunnen zijn. De portier van het hospitaal, die voor de ingang zat te knikkenbollen, had weliswaar de opdracht om niemand buiten de bezoekuren toe te laten. Maar hij liet Tom Poes oogluikend gaan. Oh, een klein geval. Klein en weinig geeft geen last. Oh, oh jonge vriend. Jonge vriend. Sst, huh? ik zal u losmaken. We moet hier vandaan? Maar dat kan niet. Het is een vierdubbele ja. breuk met een uh, gloeiende morbolie. Ik hoorde de geneesheren zeggen, met mij is het gedaan, jonge vriend. Ja, een, een onmiddellijke ingreep is het enige. Laat de operatiekamer gereed maken. Ja, ja. Vlug, de riemen zijn los, heer Olly. We moeten hier weg. En mijn vierdubbele moeboelie dan? Denk je dan helemaal niet aan mijn toestand? Juist wel. Kom mee, voordat ze het groot gaan aanpakken. Vergeet uw waardiging niet. Oh, gaat hij jou weer vertrekken? O, maar, maar dat gaat zomaar niet. U bent een groot en ernstig geval. En er is veel aan u gedaan. Is de rekening betaald? Die zal erg hoog zijn, vrees ik. Groot en veel is duur, meneer. Ik, ik, ben, ik ben weer beter. Een beetje maagbrand, ik bedoel ik, ik. Ik moet hier weg voordat ik ingegrepen word. Betaal maar wat u hebt ja. voordat die dokters u gaan zoeken. Hier, hier is mijn geld. Meer, meer heb ik niet bij me. Maar dat is veel te veel. Wat moet ik daar nou mee? Ik kan niet eens behoorlijk worden afgerekend, want we hebben het adres van de patiënt niet. Mm -mm. Oh, gelukkig. Je was net op tijd, jonge vriend. Anders was ik groot aangepakt. Ja, ja. en daar bij die garage staat de oude schicht. Oh. Ze hebben de banden weer geplakt. Oh. Zo te zien kunnen we meteen weg. Ah. Maar dat viel tegen. Dat oude wagentje, dat was een heel kraai. Vier nieuwe binnen- en buitenbonden. Puntjes nagekeken, kluts bijgesteld, kleppen vervangen... Uh, remmetje aangetrokken, olie in de karter, materiaal, arbeidsloon en omzetbelasting. Dat is 937 florijnen, 62. Uh -huh. Kijk hem maar na. Uh, maar, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat heb ik helemaal niet begrepen. Uh, het ziekenhuis. Tot blijft het karretje hier. Eerst ja, betalen, maar... want ik ken u niet. Maar, maar, maar ik, ik ben er niet in van stand en, en geld speelt geen rol, als u begrijpt wat ik... Eh, ik... Eerst betalen, want ik ken u niet. Oh, wat nu? Hier loop ik met een lelijke maagbrand en geen middelen van bestaan of krediet. En we zijn ver van huis in een onherbergzame omgeving zonder vervoermiddel. Och, waar heb ik dat alles aan verdiend? Aan u zelf? Hm? Alles gaat in het groot sinds Hokus Pas u bedrukt heeft met die waardering. Alles gaat in het groot? Behalve prettige dingen waarop ik gehoopt had. Trouwens, iedereen weet dat een heer zonder geld maar een klein iemand is. Waar blijft het grote dan? Sst, hm? daar komt een verzameling verdachte figuren aan. Hm? We kunnen beter voorzichtig zijn in uw omstandigheden. Hier. Het is een mooie buit. En niemand heeft ons gezien. In de grote Maimonet. De verdachte figuur drukte op een steen die uit de berg naar voren stak. En daarop schoof er een grote rotsplaat naar boven, zodat er een spelonk zichtbaar werd. Wie zijn dat? Zouden het belastingambtenaren zijn? Of zakenlieden met een fusie, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat geloof ik niet. Ze herinneren me aan een verhaal dat ik eens gelezen heb over iemand die Ali Baba heette. Oh, gastarbeiders. Nee. Ik weet wat, laten we deze eenvoudige lieden om hulp vragen. Met enkele ja. welgekozen woorden zal ik ze op hun gemak stellen. Dan zullen ze het prettig vinden om een heer van mijn stand in zijn ongemak te kunnen bijstaan. Wat jij... Nee, hm? blijf zitten. Het zijn vast en zeker rovers die daar hun buit verbergen. Nee. Ze moeten ons in geen geval zien. Mooi, mannen. Morgen verdelen we de poet En nu wegwezen. De rovers. Net als ik dacht. Toen ik die grote hoeden en die ooglapjes zag. Dat deugt niet, dacht ik. We moeten... Uh, uh, wat moeten we nu doen? Wel, nou, vriend... Als dat rovers zijn, kunnen we wel wat van hun buit lenen... om de reparatie van de oude schicht te betalen. Dan kunnen we tenminste naar huis komen. Oh, kijk nu eens aan. Goud. En, en, en juwelen. En sieraden. En geld. Dit is nu precies wat ik me gewenst had, jonge vriend. Veel en groot... Dat is toch maar iets voor hier van mijn stand. Mm. Het is allemaal gestolen spul en dat kan niet van stand zijn. Laten we een paar goudstukken meenemen en weggaan om de politie te waarschuwen. Ja. Uh, uh, laten we een paar grootstukken lenen om de garage te betalen. Ja. Uh, dan kunnen we ja, de politie... Kom nou mee. Uh, huh? Het zakje met munten dat u daar hebt is wel is genoeg. Het... We, we moeten weg zijn voordat die rovers terugkomen. Ja, we, we weg zijn voordat de rovers terugkomen. Ja. Maar, waar, waar, waar... Waarom zo weinig als het grote hier voor het oprapen? Hey. Als een heer iets leent, kan hij het beter ruim doen. Deze zak vol goudstukken bijvoorbeeld. Mm. Heer Olly. Pas op, naar buiten. Die jonge vriend praat naar die verstand heeft. Veel is prettig en het gaat met dezelfde moeite. Nou ja, met iets meer moeite. Maar Olly, er zijn een paar rovers teruggekomen. Huh? Oh, daar heb je het al. Nu is het te laat en er is niets wat ik kan doen. Ik ben ongewapend en tegen die lieden kan het niet op. Op dat moment scheurde de zak die heer Ronald torste. Zodat een regen van geldstukken in het rond Tompoes Tom Poes ving er een paar op en maakte van de verwarring gebruik... om ongemerkt voorbij de tierende schuimers te sluipen. Het is te laat om een lijst te bedenken. Trouwens, het grote is heer Ollies afdeling. Ik kan beter even wachten. Oeh... Hé, hey Olly, wat ben ik blij... En, blij, hè? Jij bent blij. Nou, ik ja. ben helemaal niet blij. Je moest je schamen, jonge vriend. Waarom heb je me in de steek gelaten in de uren des gavaars? Hier sta ik, uitgeschud door een roversbende die mijn goud heeft gestolen. Huh? Het was uw goud niet... Je... Alles ben ik kwijt. Mijn horloge, mijn tandenstoker en mijn goud. En ondanks mijn heldhaftige tegenstand heb ik een groot aantal blessures opgelopen. Oh, de overmacht was te groot. Alles is tegenwoordig te groot. Ja. U houdt daar nu eenmaal van. U hebt het zelf gekozen. Ja. Daardoor was de overmacht te groot, maar uh -huh. die zak vol geld was ook te groot. En uh -huh. daardoor ook de verliezen en de klappen. Uh -huh. Dat grote is niets voor mij. Nee. Ik heb een paar goudstukken kunnen redden. Het is weinig, maar net genoeg om de garage te betalen, denk ik. Dit is allemaal nog goed afgelopen. Oh. Het had erger kunnen zijn, want ik had nooit gedacht dat die rovers u zouden laten gaan. Goed afgelopen. Mijn ogen klopt, mijn rug gloeit en mijn maag brandt. Maar ik laat ja. het niet op mij zitten. Ik ga de rovers bij de politie aangeven en dan zal je wat beleven. Dit wordt de grootste rechtszaak ja. van deze eeuw. Vindt u groot nog steeds prettig? Hebt u er nog niet genoeg ja. van? Ik heb veel geleerd. Door lijden en ontbering uh, zie ik nu in dat veel niet altijd lekker is. En uh, uh, groot, niet altijd mooi. Maar grote rechtvaardigheid en grote edelmoedigheid zijn sieraden voor een heer. Leer dat van mij, jonge vriend. Dat is een natuurwet en die zal ik uitdragen. De waardering van Hokkes Pas zal mij daartoe in staan staan. Ah. Goedenavond, heer Olivier. Ah. Hebt u succes gehad met het vogels kijken? Als ik zo vrij mag zijn. Ja. Ik zie dat u veel hebt meegemaakt. Ja. Erg veel met uw goedvinden. En uh, u zult wel een grote honger hebben. Oh. Wat denkt u van een ruime pastij, groot opgezet met veel niertjes... en een aanzienlijke hoeveelheid kruiderij ja. om een krachtige smaak te bereiken... We kunnen het geheel dan omspoelen met een uh, fraaie... Vooral uh, eenvoudig, Joost. Mijn maag is uiterst gevoelig, dat heb ik nu wel geleerd. Doe niet te veel moeite. Uh, ik ga nu eerst even de politie opbellen voor de grootste vangst van deze eeuw... die ik ten koste van mijn geweldige krachten op het spoor ben gekomen. Dit is geweldig, Snuf. Als Bonne gelijk heeft, wordt dit de vangst van deze eeuw. Hij heeft de bergplaats van een roversbende ontdekt. Waarschijnlijk zijn het de schurken die aansprakelijk zijn... voor de bankovervallen en de treindiefstallen van de laatste jaren. Laat de overvalwagens klaarmaken, snuf! Is hier olivieren niet? Deze pastij komt zo uit de over en moet eigenlijk terstond genoten worden... Want door de omvang dreigt altijd het inzakken, als u mij toestaat. En dat zou jammer zijn. Heer Olly is een bad en wat bruiszout gaan nemen. Hij heeft last van zijn maag. Die pastij lijkt me een beetje machtig voor hem. Dat is heel betreurenswaardig. Ik dacht al, heer Olivier's maagstrek vertoonde een vreemd lichtschijnsel met uw goedvinden. Laten we hopen dat het bad hem goed doet. Maar tot mijn spijt schijnt er een storing in de waterleiding druk te wezen als hij daarom maar geen last mee krijgt. De bezorgdheid van de knecht was niet voor niets. Heer Bommel had plaatsgenomen onder de douche... maar er volgde geen verkwikkende besproeiing. Gehinderd keek hij omhoog naar de buis... waarin een vreemde verdikking zichtbaar werd. Wat, wat is dat nu weer? Die waardiging is waardeloos. In plaats van mooi veel water komt er helemaal niets. En ik zal de kranen wat verder opdraaien. Ik hoop dat hier Olivier niet te lang op zich laat wachten. De pastij begint al enigszins te verzakken, met uw goedvinden. Ja, ik hoor het bad nog lopen, nogal hard. En het is net alsof het beneden op de gang is. Dat kan toch niet? Joost, Joost doei, ik vertrek hier. Het is de druk op de waterleiding. Die is te groot. Dat zei ik er net al tegen de Jonge Heer. Wanneer u mij toestaat. En nu is hij gesprongen. Zodat u de trap af bent gespoeld. Als ik me zo mag uitdrukken. Groot is niet altijd mooi. En veel is niet altijd oh, lekker. Zou u dat nou wel zeggen? Heer Olivier zou uw woorden wel eens verkeerd kunnen opvatten. Ja, dat geloof ik niet. Hij heeft dit zelf gekozen. Door de waardering van Hokus Pas. Ik zal je dat straks wel eens uitleggen We kunnen hem nu beter eerst uit de nattigheid helpen De volgende morgen was Joost al vroeg in de weer om de gevolgen van de watersnood te herstellen Hij had de hoofdkraan dichtgedraaid en dweilde de vloer van de hal aan Toen heer Bommel in een vervallen houding de trap afkwam oh, Het is heel vreselijk Alles wat ik aanraak is groot en veel Als je begrijpt wat ik bedoel Ik merk het de jonge heer heeft me uitgelegd dat u dat mooi vond. Mooi? Ik leid eronder, dat zie je toch. Ach, voor mij is op deze manier geen geluk meer weggelegd. Door al deze beproevingen begin ik te geloven dat een heer meer van klein en fijn houdt. Ik ook, met uw goedvinden. Hier volgt een extra nieuwsbericht. De politie van Rommeldam heeft vannacht een indrukwekkende vangst gedaan... waarbij vele rovers en grote schatten zijn ingerekend. Hmm, een hele rij politiewagens. Daar zullen de rovers en hun schatten wel in zitten. Jongen, het is een mooie vangst. En wat heeft meneer Doorknoper ermee te maken? Ah, meneer Bommel, het is een mooie vangst. De grootste van de laatste tijd, mag ik wel zeggen. Er is een beloning uitgeloofd van 10% der geroofde schatten. gewenst, meneer Bommel. Het komt u toe. De betreffende verzekeringsmaatschappijen staan daarop. Hun erkentelijkheid is bijzonder groot. Oh, 10%? Heel aardig, werkelijk. Maar, maar uh, uh, wat is dat? Ik ben niet zo goed in procenten, bedoel ik. Het is zo gerekend, hè? Ik merk het al. U ziet liever iets tastbaars. Nou. Nu, er is geen enkel bezwaar tegen, hoor. U kunt ook een aantal van die buidels ja. krijgen. Zoekt u maar oh. uit. Kijk, dat vind ik nu leuk. Uh, procenten ziet men niet, maar zakken met geld kan men zien en voelen. Uh, het lijkt meer, als u begrijpt wat ik bedoel. En veel is prettig. <tie> <tie> uh, uh, het is een kinderlijke zwakheid. Men zal mij die zeker vergeven. Trouwens, uh, ik zal mijn beloning beschikbaar stellen voor een goed doel. Ik houd ervan om in stilte goed te doen. In het groot, als u mij volgen kunt. <tie> De afrekening is op deze wijze wat sloppig. Maar ik weet zeker dat men er geen bezwaar tegen heeft. In een geval als dit moet men niet op een dubbeltje kijken. Het is heel mooi. Zo groot en zo veel. Aan de andere kant moeten we er geen potje van maken. Hier liggen tien zakken van één miljoen florijnen. Ik stel voor om het hierbij te laten. Heel mooi. Maar eigenlijk moet de jonge vriend hier ook iets hebben. Hij heeft tenslotte een aandeel in de vangst gehad. Eerlijk is eerlijk, en men moet groot zijn in die dingen. Een klein buideltje is genoeg. Gewoon voor de aardigheid. Kijk dus, jonge heer Poes. Voor de aardigheid. Goedendag. Joost trok zijn jas uit en droeg het geld naar binnen. Al spoedig was de fraaie zitkamer ontsierd door plompe zakken die het gaan bemoeilijkten. Oh, het is heel mooi. Groot en veel. Daar had ik van. Zie je nu wel dat ik gelijk had, jonge vriend? Hmm. Ik weet niet waarom, maar ik vind dit kleine buideltje oh. toch mooier. Oh, prachtig. En zo veel. Oh, wat grappig. Het huh? zijn zinken oorlogsduiten die al lang ongeldig zijn verklaard met uw welnemen. Ze zijn natuurlijk niets waard, maar het is toch leuk, zoveel. Niets waard. 10 miljoen munten die niets waard zijn. Ik heb maar vijf staafjes gekregen, maar ze zijn van goud. Weinig is soms meer waard dan veel. De beambte Dorknoper was naar de burgemeester gegaan om verslag uit te brengen. Het is de grootste bui die ik in mijn langjarige praktijk heb meegemaakt, burgemeester. Het zal heel belangwekkend zijn om de fiscale gevolgen. Ja, ja, maar als ik het goed begrepen heb, heeft Bobbel tien zakken vol geld als beloning gehad... Was dat nu wel nodig? De gemeentekas is leeg en we zitten om geld te springen. Daar wilde ik juist heen. De heer Bommel gaf te kennen dat hij het geld voor een goed doel wil afstaan. Ik heb hiervoor aan het fonds tot behoud van Rommeldam gedacht... en bereid met de presidenten gesproken. Goed en wel, maar ik moet dat nog zien. Zeker. We moeten het ambtelijk bekijken. Wel nu, als de heer Bommel terug zou schrikken voor zijn liefdadigheid... is 80% van het bedrag terstond belastbaar. Maar ik heb alle vertrouwen in mevrouw Postelijn. Ze is een dame met grote ijver. Oorlogsduiten van zink. Het is heel vreselijk. Ach, de ene beproeving volgt op de andere. Het is voor iemand van mijn stand haast niet te dragen. Excuseer, uh, heer Olivier. Hmm? Hier is mevrouw Postelijn. Om over een mooi doel voor uw geld te praten. Oh, ik ben de president van het Fonds tot behoud van Rommeldam. Van meneer Durknoper hoorde ik ja, dat... Neemt u het maar mee, mevrouw. Ik zou blij zijn wanneer het de deur uit is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, Ben. Hm? Dit is een zeker geldstuk. Ja. Zonder waarde. Dat is heel klein van u, heer Bommel. Klein? Het is groot en veel. Ik vind het min. Ja. Het idee om de schat te verwisselen voor deze zinkhoop... ...dat valt me nu erg tegen van iemand in uw positie. Ik heb hier niets meer te zoeken. Oh. Goedendag, meneer. Ja, Dan moet je toch eens horen, hè? De krant zegt dat de bolle weer eens 10 miljoen cadeau heeft gehad. Nee. Ja. Terwijl wij met onze nog geen boterham verdienen. Ja. Ja. Ja, ja. Rijke stinkers krijgen alles en hardwerkende ja. arme donders niks. Maar er moet iets aan ja. gedaan. Ja, ja baas. Een boterham. Ja. Mevrouw Postelijn liep ontstemd terug naar de stad. Haar humeur had ernstig geleden... En daarom vond ze het prettig dat ze onderweg de heer Dorknoper ontmoette. Goedemiddag, mevrouw. Alles wel, maar ik hoop, was de schenking die de heer Bommel aan het fonds heeft gedaan naar uw zin. Het was een schande. Nog zelden ben ik zo grof bejegend. Deze, deze Bommel is een praatjesmaker. Ja? Die grote gebaren maakt zonder inhoud. Oh. Weet u wat hij gedaan heeft? Hij heeft de schat waarvan u sprak. Ja, u, u sprak toch van een schat, nietwaar? Ja. U, juist. Nu, hij heeft die schat verwisseld voor zinken munten. Nee. In, in, in min. Dat vind ik het. Ik nou. heb er geen woorden voor. Dat kan ik me voorstellen. In mijn werk kom ik dit verschijnsel dikwijls tegen. Maar voor een ambtenaar eerste klasse staan ambtelijke wegen open. Wij zullen hem morgen aanslaan tot hij groen en geel ziet. Laat u dit rustig aan mij over. Goedendag. 80 van een moet vooruit. Dat moet daar. Uh... Daar gaat de belasting. We moeten onze slag slaan voordat hij de bollen gaat uitknijpen. Ja, ja, ja, ja. Vannacht nog. Ja, waars. uitknijpen. De nacht was gevallen. En de maan scheen bleek op de muren van slot Bommelstein, dat dromend op zijn heuvel stond. Toch was er op dit late uur nog bedrijvigheid bij het oude gebouw waar te nemen. Naast een van de torens was een vrachtwagentje geparkeerd. en in de laadbak was een gedaante behoedzaam bezig met het sturen van zware zakken. die hem door een collega uit een venster werden toegereikt. We zijn nog niet klaar, baas? Oh, we beginnen lelijk door de vieren te zakken! Nog drie. En die veren interesseren me niet. Het gaat hier om miljoenen houden, reus. Oh. Ah. Excuseer, heer Olivier. ik hoor gestommel beneden. Er zijn vast inbrekers aan het werk, als ik zo vrijmoedig mag wezen. Oh, inbrekers? Wel, ze kunnen het zink stelen, wat mij betreft. Het is veel, maar het is niets, als je begrijpt wat ik bedoel. Laat ze maar begaan. Oe, voorzichtig baas. De schotbrekers doen het niet zo erg, hè? Het is veel, hè? Veel, dit is de grootste vangst die we ooit zullen doen, jongen. Een superbuit. 10 miljoen in één klap, daar kunnen we verder stil van leven. En geen haan die er naar niemand heeft ons gezien. Oh, oh, oh. wacht even. Daar staat een smeris met een rood licht. Waar is de reis heen? Wat hebben jullie daarbij, hè? Altijd die achterdocht. Wij zijn hardwerkende kooplieden in lompen en oude metalen. In nacht en ontij zijn we bij de weg om een karige boterham te verdienen. En... Ik ook. Wat hebben jullie daarbij, hè? Niks. Ja, dat is te dan... zeggen, eh, gewoon maar eh, wat negotie. Zo gezegd. Metalen. Ja. ja. Ja. We voeren een lading uh, zink. Ja. Voor dakgoten en zo, inspecteur, u weet wel. Een lading zink. Ah. Huh? Ja. Wel, we zullen eens even kijken. <kijen> Wat doen we nou? We zijn erbij, baas. We zijn erbij. Pssst. Gewoon een tik met de ploeg te dodrig. Niet schieten. Niet schieten, dan maakt te veel lawaai. Wacht tot hij terugkomt. Jij gaat er opzij uit en sluipt om de achterkant. Ik werk hier uit het raampje. In orde. Doorrijden maar. Doorrijden maar. Doorrijden maar. Het is in orde. die is goed. Wat een stomme smeer is. Heb je die lekker genomen, baas? Wat bedoelt hij met... in orde? Wat ga je doen, baas? Waarom rijden we niet als de bliksem verder? Die smeren zijn nu wel dat alles in orde was, maar we kunnen maar beter weg zijn voordat hij zich bedenkt. Sta dan niet te mekkeren. Gebruik je denkartsukkel. Hoe kan een diender tien miljoen pietermannen in orde vinden? Denkt hij soms dat we die voorlopende uitgaven bij ons hebben? Nee, nee, nee, dat klopt iets niet. Wat is er? Het, het is... Zink! Het is werkelijk zink. Zink. Zink. zink. zink. zink. Het is dus zink. Dat is natuurlijk <tus> jammer, maar toch kunnen we dat met een aardige winst verkopen voor dakgoten en zo, weet je wel. Pas de volgende morgen ging heer Bommel de gevolgen van de inbraak bekijken... Somber waarde hij rond tussen zijn kapotte meubelen en beschadigd porselein, terwijl een kille wind door het versplinterd venster naar binnen blies. Alles is weg. Dit is een grote diefstal van een geweldig bedrag aan waardeloze geldstukken. Ach, al dat grote en vele geeft niets dan zorgen en ellende voor een heer van mijn stand. Uh. Excuseer, heer Olivier. Hmm? Hier is de heer Durgknoper om u te spreken. Juist. Het gaat over de fiscale gevolgen van uw aanwas, meneer Bobben. Ik kom even de nauwkeurige waarde vaststellen... zodat ik een rechtvaardige aanslag kan opleggen. Aanslag? Belasting? Dat is het toppunt. Het waren zinkementen die niets waard zijn. En bovendien zijn ze vannacht gestolen. Dat ziet u toch? Ik zie niets... Maar gisteren was ik getuige van een vermogensaanwas... ter grootte van 10 buidels munt Ja, maar... Er is bij de politie geen diefstal aangegeven, voor zover ik weet. Dit komt mij dan ook als een ontduiking voor. Dien te gevolgen zal ik u voorlopig ambtshalve aanslaan... voor 8 miljoen florijnen. U hoort nog nader van mij. Goedendag. Ja. Het was zink, dat zeg ik toch. En vannacht is het gestolen. Het is een schande om daar belasting voor op te leggen. Hoe durft u? Een geweldig grote onrechtvaardigheid, dat is het. Geweldig grote ontduiking, zou ik het willen noemen. Ik was persoonlijk getuige van de aanwas. Het was werkelijk niets wat er in die zakken zat, meneer Doortnoper. Allemaal zinken munten, ik heb ze zelf gezien. En Joost trouwens ook. U kunt het beter vergeten. Juist, meneer Poes. Uh -huh. U hebt het zelf gezien, hè? Ja. Wel nu, ik wil niet te ver gaan in mijn conclusies. Maar de gedachte aan medeplichtigheid doet zich als vanzelf op. Wat hebt u van de heer Bommel gekregen voor uw getuigenis? Medeplichtigheid? Heer Olly, is het waar dat al die rommel gestolen is? Dan kunt u beter meteen naar de politie gaan. Doorknoper gelooft ons niet en daar kan grote narigheid van komen. Nee. Ik kom een diefstal aangeven. Tien zakken gevuld met een soort munten. Het zag eruit als veel, maar het was niets waard. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niks waard, hm? Hm. Geen grote zaak, hè? Uh, Waarom maakt u zich zo druk over een diefstal die niks waard is? Nou, het is wel een grote zaak. Doorknoper denkt dat het goud was. En daarom zit hij met de belasting achter mij aan. Aha, zit ja. het zo? Ja. Nou, ik heb het opgeschreven, meneer Bommels, en ik zal het laten nagaan. Ten slotte moet het recht zijn loop hebben, wat u. Een dief is een dief, ook al steelt hij iets zonder waarde. U hoort wel van ons als we wat gevonden hebben. Ja. Goedendag. Voor die rijke lui is ook niks te gek als ze de belasting willen ontduiken. Heb jij ooit zoiets gehoord, Snuf? Nee, nee, sergeant. Dat is te zeggen, ik, ik weet het niet. Het verhaal herinnert me aan de vrachtwagen die ik gisteren nacht heb aangehouden. Daar lagen tien zakken vol zink op. Mm -hmm. Een rare lading, als u het mij vraagt. En de chauffeur draaide er een beetje omheen, voor mijn gevoel. Is even kijken. Ja? Ik heb het kenteken van die auto genoteerd. Zoek jij die zinkzaak dan maar even uit. Dat kan niet moeilijk zijn wanneer je het nummer van dat wagentje hebt opgeschreven. Niet lang nadat heer Bommel was vertrokken... betrad de ambtenaar Dorknoper het politiebureau... om commissaris Bas om hulp te vragen. Bommel maakt het werkelijk te bont. De grote beloning die we hem gegeven hebben is hem nog niet groot genoeg. Hij beweert dat het zink was om de belasting te kunnen ontduiken. Hm? En de jonge Tom Poes trekt één lijn met hem. Hm? Waarschijnlijk is die omgekocht. Ik zou willen stellen dat hij medeplichtig is. Daar moeten we even fros ingrijpen. Ik heb die Bommel al lang in de gaten... Wat een lef om te beweren dat er zink in die zakken zat. Kan hij dat bewijzen? Nee, die zakken zijn er niet meer. Hij beweert dat ze gestolen zijn. Gestolen? Hoe verzint hij het? Sommige lui schrikken niet voor een leugen terug als ze de belasting willen ontduiken. Ik ontmoet dat dikwijls in mijn loopbaan. Ik heb de diefstal aangegeven, maar denk je dat men er aandacht aan gaf... Nee, jonge vriend, ik ben uitgelachen. Ach, veel is niet mooi of lekker en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzer die door het leven gelouterd is. Ik wilde dat ik die waardering van Hokus pas kwijt was. Hij leidt alleen maar tot... Zorgen en ellende. Dat niet alleen. Hm? Je gaat mee naar het bureau, bommel. Want je hebt nu een aanklacht aan je broek die je zuur zal opbreken. De grootste belastingontduiking van deze eeuw. 8 miljoen florijnen. Het is niet eerlijk. Ik ontduik niet en ik wil niets aan mijn broek hebben. Ik ben trouwens net op het bureau geweest. Ik, ik, ik wil mijn advocaat spreken, bedoel ik. Jij wilt niks. En wat je te zeggen hebt, zullen we netjes opschrijven... zodat we het later tegen je kunnen gebruiken. Kom mee. Oh, blijf hem af. Gelukkig ziet heer Bommel in dat het allemaal van de waardering komt... Het wordt tijd dat ik er iets aan ga doen. Zoekend naar een oplossing liep Tom Poes naar zijn huisje terug. Maar daar aangekomen zag hij dat er een politiejeep voor zijn deur stond. En ook merkte hij brigadier Snuf op, die hem met een papier tegemoet trad. Goedemiddag, brigadier. Ik heb hier een bevel tot huiszoeking. Hm? Dit heeft voorrang boven alles, volgens de commissaris. Maak open, alsjeblieft. Gaat u gang, brigadier. Ik heb per slot ook zo'n ring gekregen. Het was maar een kleintje. Een klein beetje eten, een kleine beloning en nu een beetje narigheid. Ik had die ring beter eerder onschadelijk kunnen maken. Kijk, hm? wat hebben we hier onder de kast verstopt? Een buideltje met goudstaven. Be dat is de beloning die ik voor de vangst van de rovers gekregen heb. Ik zie het anders. Hm? Dat heb je gekregen voor het afleggen van een valse getuigenverklaring. Nee. Ja, je bent erbij. Wegwezen. Aha, vluchten is bekennen. Ja, laat maar gaan. Ik heb zijn signalement. We krijgen hem wel te pakken. Maar als ik nu niet eerst achter die aan aanga, krijg ik last met zijn Kotter. De politie zit achter me aan, Joost. Het is zeer betreurenswaardig. De schande. Men heeft mijn kamer onderzocht met uw welnemen. Men verdenkt mij van medeplichtigheid... Heer Olivier schijnt de grootste belastingontduiker van deze eeuw te zijn, als u mij wilt verschonen. Ach, ik heb gediend bij eerste families. Maar wat moet er nu van mijn getuigschrift terechtkomen? Waar moet ik heen? Blijf nog maar even hier. Ik ga een einde aan al dit grote en vele maken. Heb jij nog wat zonnepitten voor me? Z zonnepitten? Mm -hmm. De getroffen knecht stond moeilijk op om het gevraagde uit de kelder te gaan halen. En met behulp van Tom Poes stuwde hij de zak met zaden in de oude schicht. Ik weet niet wat u van plan bent. Maar denkt u werkelijk dat u heer Olivier hiermee kunt helpen? Het herinnert me meer aan de goede tijd toen hij het voor het gadeslaan van vogels gebruikte. Precies. Daar is het uitstekend voor geschikt. Men lokt geen ambtenaren met bloemzaden. Maar de jonge heer weet meestal wel wat hij doet... Ik zal het verloop nog maar even aanzien, wanneer men mij toestaat. Tom Poes reed langs achterwegen naar de bergen waar hij een poosje geleden met heer Bommel heen was gegaan om banjervogels te bestuderen. Tot zijn geluk kwam hij geen politie tegen en toen hij op de hoogvlakte uitstapte lag het landschap verlaten voor hem. Het enige teken van leven was een dun rookkolommetje dat boven enkele rotsen opsteeg. Hmm. Waar rook is, is vuur. Waar een vuurtje is, is iemand. En met een beetje geluk is dat de iemand die ik zoek. Dat geluk had hij. Dat is mooi van je. Hmm. Tegenwoordig wordt een arme oude man zo dikwijls door de jeugd vergeten. En dankbaarheid is er helemaal niet meer. Kom je me iets brengen, ventje? Voor het kostbare nou... geschenk dat je van me gekregen hebt. Zeker. Huh? <laughs> Vergeet die dankbaarheid maar. Je moet je geschenk terugnemen. Die waardering van je heeft niets dan ellende gebracht. En heer Olly zit nu zelfs in de gevangenis. Terugnemen? Dat kan niet. De waardering zit zo diep dat je die nooit meer kwijt kunt raken. Die zit je gemoed, om zo te zeggen. Dan moet je het zelf maar weten. Goedendag. Er is geen dankbaarheid meer in de wereld. Die waardering was het onbaatzuchtigste geschenk... dat ik ooit uitgereikt heb. En nu wil deze vlegel hem teruggeven. Maar dat zal niet gaan. Zelfs al zou ik het willen. Hij zal ermee moeten leren leven. Hokus pas zette de zaak uit zijn hoofd... en hij keek zelfs niet op om te zien waar Tompoes gebleven was... Als hij dat wel gedaan had, zou hij gezien hebben dat hij een spoor van zonnepitten achterliet... die uit een gaatje in de zak op de grond vielen. Op goed geluk liep Tom Poes voort over de hoogvlakte totdat hij moe begon te worden. Oeh. Daarop zocht hij een beschut plekje onder een overhangende rots. Ik hoop dat ik de goede kant op gelopen ben. Voorlopig blijf ik hier op mijn geluk vertrouwen. Hmm. Kijk eens wat daar aan komt vliegen. Ja. Intussen zat heer Bommel op het politiebureau tegenover commissaris Bas. Ik vind dit heel dun van u. Men kan een heer niet ongestraft naar het cachot voeren als een misdadiger. Oh, uh, dit is geen cachot. Hè? Ik wil alleen eens even met je praten over de beloning. Uh, waarom beweer je dat het zink was? Omdat dat waar is. De beloning die jullie me gegeven hebben was waardeloos. Het was veel, maar het was niets, als u begrijpt wat ik bedoel. Praatjes. Het was een gedeelte van de rovers, schatten. Rovers bewaren geen waardeloos metaal. Bewijs eens dat het zink was. Be be bewijs eens dat het geen zink was? Een ogenblikje, chef. Ik wil graag een arrestatiebevel hebben. Snuff heeft de dieven van het zink opgespoord en als we vlug zijn, kunnen we ze grijpen. Ja, straks, sergeant, straks. Ik heb hier een veel grotere zaak aan de hand. Tom Poes zat gespannen naar de enorme vogel te kijken die dicht bij hem was neergestreken. Het dier had uit de lucht de zonnepitten gezien. En omdat het daar een groot liefhebber van was, pikte het ze gulzig op. Zodoende schommelde het langzaam voort langs het pad dat de zaadjes hem wezen voerde naar de verblijfplaats van de bejaarde magister Pas. Meestal lette de grijzaart scherp op. Want hij had een grote hekel aan de banjevogels die hier de omgeving onveilig maakten. Maar omdat de lucht helder was... gaf hij zich nu geheel over aan het genot van de soep die hij gebrouwen had. Ah, deze buurt is drukkend voor een arme oude man. Altijd bedreigd en opgejaagd. Ach, het is dat ik een ei van de banjervogel nodig heb voor mijn recept. Anders was ik al lang weg geweest. Maar ik ga me afvragen of die monsters ooit eieren leggen. Ach, ik begin er genoeg van te krijgen. Als jij de waardering terugneemt, zal ik het beest weglokken. Maar als je het niet doet, verdwijn ik met het zaad. En dan zal de vogel ander voedsel moeten zoeken. Een uh, arme oude man, bijvoorbeeld. Ja! Nee, nee, nee, Niets niet doen! Ik kan dat geschenk niet terugnemen, meneertje. Het be be be bestaat helemaal niet. Laat het, dat morbel weggaan, dan zal ik het je uitleggen. Het bestaat niet? Wat bedoel je daarmee? Die ring is alleen maar verbeelding. Je moet me geloven, ik kan het bewijzen. Ik kan niet bewijzen dat het geen zink was. En als ik dat niet bewijzen kan, kan ik Bommel niet zomaar vasthouden. Wat moeten we doen? Een ogenblikje, chef. Nu u het er toch over hebt, het zink is gevonden. Ik heb alleen maar een arrestatiebevel nodig. Wat zeg je daar? Zink gevonden? Wat, wat, wat bedoel je? Ja, Bommel's zink. Hij had een diefstal van dat spul aangegeven en ik heb snuf op het spoor gezet. Nou, die is vlug in die dingen. En zo... Zover... Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Kom mee. Doe hem af. Het is om ons te doen, baas. Het gaat natuurlijk om dat partijtje Zink dat we bij die bolle versierd hebben. Ik wist dat dat het niet goed kon gaan. Kom mee, liep. Wegwezen. Ja. Door het achteraan. Geen mens, commissaris. Maar hier liggen de zakken met Bommels beloningsnuf. Ik herken ze. Maak ze open. Zink. Allemaal zing! Omdat Tom Poes begon te geloven dat de oude magister de waarheid sprak, liep hij naar de afgrond terwijl hij een spoor van gemorste zonnepitten achterliet. De banjervogel volgde hem schommelend. Want het dier ging geheel op in het genot dat de maaltijd hem gaf. Toen Tom Poes tenslotte de halfvolle buidel in de kloof wierp dook het er gulzig achteraan. Zo, die is voorlopig uit het gezicht. Maar nu moet je me bewijzen dat de waardering onschadelijk is. Het bewijs komt met de tijd. Hm? Die ring is alleen maar verbeelding, meneertje. Het is de aanleg van de drager die hem kracht geeft. Hm. Hoe komt het dan dat heer Bommel van alles zoveel kreeg en zo groot? Dat gebeurde nadat je die ring op zijn maag had gedrukt... Ja, dat is zo. Want daardoor begon hij te geloven in de kracht van uh, mijn geschenk. Zo gaat dat in de zwarte kunsten. Maar het was alleen maar zijn eigen aanleg. En als die aanleg verandert, heeft ook de ring geen kracht meer. Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar wanneer je liegt, is het een kleine moeite om een nieuwe zakzaad te halen. Ik lieg nooit, meneertje. De waarderingen werkten alleen maar doordat je wilde dat ze werkten. Pommel wilde alles en groot hebben en als hij dat kreeg was het zijn eigen schuld en niet die van mij. Jij bent een gemene tovenaar. Je bent niet te vertrouwen. Toveren bestaat niet. Hm? Niemand kan alleen maar betoverd worden als hij er zelf in gelooft. Het moet in hem zitten. En wat er niet in zit kan je er ook niet uithalen. Zelfs ik niet. Hm. Een venijnig stuk gifkalander. Een vriendje van de banjervogels. Schaduw op zijn pad! Hij maakt me het leven hier erg lelijk. En een banjerei krijg ik op deze manier toch niet. Ik, arme oude man, kan beter naar het noorden trekken... voordat de lente hier uitbreekt. Tompoes keek nog één keer achterom. Maar tot zijn verbazing was er geen spoor meer van de magister te bekennen. Waar hij gestaan had, fladderde een zwarte kraai omhoog. Die in noordelijke richting verdween. Tovige bestaat niet, dat zei hij. Maar waar is hij dan ineens gebleven? Op Bobbelstein was Joost naar buiten gegaan om het gazon wat bij te werken. De lente nadert als men mij toestaat. En kijk, daar komt heer Olivier ook weer aan. Men heeft hem wel heel vlug losgelaten voor de grootste onduiker van deze eeuw. Het was allemaal een misverstand, Joost. Ze hebben het zink gevonden en hun verontschuldigingen aangeboden. Als heer zou ik er erg boos om moeten zijn. Zoals u zegt, hmm. zoiets komt niet te pas. Maar het is gek. Ik heb het gevoel dat ik er zelf schuld aan heb. Ach, het komt allemaal van die waarde ring. Die maakt alles groot en veel. Dat was me al opgevallen met uw welnemen. Een ronde vlek rond uw middenrif. Zeker ergens tegenaan gelopen? Met uw goedvinden zal ik de vlek met een weinig wasbenzine verwijderen. Een beetje benzine. Als het zo gemakkelijk ging. Maar het is toverkracht van het slechtste soort. Groot en veel. Erger kan het niet. Oh, voorzichtig. Mijn spijsvertering is heel gevoelig. En bovendien is het toverkracht. Dit alles zou wel eens schadelijk voor mijn gestel kunnen zijn. Ik geloof het niet, heer Olly. Hokus pas beweert dat die ring geen toverkracht heeft. Het komt allemaal van de drager, zegt hij. Vooral als die groot en veel wil hebben. Het ging er nogal gemakkelijk af. Zeker lichtgevende verf die niet tegen benzine bestand is. Oh. Ik gebruik het vaker bij het verschonen. Oh, ik wilde dat het waar was... Ach, wat zou ik gelukkig zijn wanneer alles niet langer groot en veel zou wezen. Ik heb liever klein en fijn. Dat is meer iets voor een heer van mijn stand. Wat jij, jonge vriend. Misschien wel. Ik heb eigenlijk geen last gehad en ik had klein en weinig gewenst. Ja. Maar ik hoop dat die toverkracht bij u nu uitgewerkt is. Dat moet te merken zijn. Een ogenblikje, heer Bobbel. Ik vernam ah. zojuist langs de officiële kanalen dat uw beloning uit zink bestond. Ja. Dat berust natuurlijk op een ambtelijke vergissing, die moet worden rechtgezet, dat spreekt. Uh, Dit buideltje goud was van u, meneer Poes. De politie heeft er tijdelijk de hand op moeten leggen, als bewijsmateriaal, begrijpt u? Maar hier hebt u het terug, omdat het bewijs niet langer hoeft te worden geleverd. Ja, ja, zo gaat dat. Hm. Dit is heel leerzaam. Wat de beloning van de heer Bommel betreft, die was te zwaar om mee te nemen. Zo groot en veel, hè? En omdat u erop stond om hem voor een goed doel weg te geven. Uh, uh, uh, precies. Uh, houd het maar. Als u eens wist hoe dat groot en vele mij tegenstaat. Het is voor een heer trouwens veel gepaster om in stilte goed te doen... dan om met zakken vol geld rond te zeulen. Het speelt tenslotte geen rol, als u begrijpt wat ik bedoel. De heer Bommel veroorlooft zich een grapje ten koste van de fiskes. En dat is niet iets waarover men zich vrolijk behoort te maken. Het nationale inkomen... Meneer Olivier, de maaltijd staat gereed met uw welnemen. Dat treft. Het zal niet veel zijn, want ik houd van eenvoudig en weinig. Maar als u dat voor lief wilt nemen, bent u welkom. Heel vriendelijk. Dat zal gezellig zijn. Vooral omdat ik kwam zeggen dat uw hele beloning belastingvrij wordt. Zo? Zo? Omdat u hem geheel wegschijnt aan een goed doel... Ach. Ik was al bang dat ik niet begreep wat u bedoelde. Meneer Toorknopel, hoe zit het met mijn belasting? Ik heb vijf gouden staven en dat is veel. En dat is veel. Maar u bevindt zich zo ver onder het minimuminkomen... dat ik zal kunnen volstaan met een aanslag van 1,23. Oh, dat is leuk weinig. Precies wat ik gewenst had met die waardering. Zou die toch toverij zijn? Het was geen toverij. Stel je voor, dat had Joost het niet kunnen uitvegen. Nee, zulke dingen zitten heel diep in het innerlijk. Dat zie ik duidelijk in. In het verborgenen willen wij groot en veel. En soms slaat dat naar buiten wanneer men een heer is. Ik bedoel, uh, geen heer is. Uh, hoe, hoe kan ik het duidelijker zeggen, jonge vriend? Nee, dat hoeft niet. Ik vind het erg duidelijk. Vooral omdat weinig soms meer is dan veel. De heren gaan erg diep. Ik ben maar een eenvoudige ambtenaar. En uit fiscaal oogpunt geeft veel een grote aanslag en weinig een kleine. Mm -hmm. Nu is het nationale inkomen. Als ja, iemand geen hier is, bedoel ik. Ah.